8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Griekenland 48 uur plat, Zelstra handhaaft bezuinigingen op cultuur... en Nederlandse politie jaagt op Britse criminelen. In Griekenland willen de vakbonden het openbare leven vandaag en morgen platleggen. Onder meer het vliegverkeer, de staatsbedrijven en de banken worden getroffen. De bonden willen zo het parlement onder druk zetten... om morgen tegen het bezuinigingspakket van de regering te stemmen. Premier Papandreou wil voor 28 miljard euro bezuinigen... en wil staatsbedrijven verkopen. Als het parlement er niet mee instemt... krijgt Griekenland geen geld meer van de EU en het IMF. De stemming wordt een dubbeltje op zijn kant. De oppositie is tegen en ook leden van zijn eigen socialistische partij dreigen tegen te stemmen. Papandreou waarschuwde gisteravond dat Griekenland maar één kans heeft om weer op eigen benen te komen. Als het parlement tegenstemt is die kans volgens hem verkeken. Staatssecretaris Zijlstra verandert voorlopig niets aan zijn bezuinigingsplannen voor de cultuursector. In de Tweede Kamer wees hij gisteravond alle voorstellen om die plannen te verzachten af. Hij ging ook niet mee met moties van de regeringspartijen om zo'n 15 miljoen euro minder te bezuinigen op onder andere de regionale orkesten. Zijlstra noemde die moties sympathiek, maar vindt dat ze financieel niet goed in elkaar zitten. Hij bestreed dat zijn plannen leiden tot een complete kaalslag. Hij wees erop dat er nog altijd 700 miljoen beschikbaar blijft voor cultuur. Seilstra wil 200 miljoen bezuinigen. Zorgverleners moeten voor hun patiënten expliciete gezondheidsdoelen gaan opstellen. Dat staat in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Volgens de RVZ is de kwaliteit van de zorg in Nederland niet zoals die zou kunnen zijn. Zo zijn er tussen regio's grote kwaliteitsverschillen.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 Duizenden treinreizigers in België zijn gisteravond gestrand door een kapotte bovenleiding. Vooral rond Gent waren er grote problemen. Honderden mensen zaten vast in treinen zonder airco. De temperatuur liep erop tot zo'n 45 graden. Hulpdiensten deelden water uit. In de Franse Alpen is opnieuw een bergbeklimmer om het leven gekomen. Een Fransman van 58 viel 20 meter naar beneden in een ravijn en overleefde dat niet. Zijn metgezel raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in hetzelfde gebied als waar afgelopen zaterdag zes bergbeklimmers omkwamen. Ze werden waarschijnlijk verrast door een lawine. Een asteroïde met een doorsnee van 5 tot 20 meter is gisteravond langs de aarde gescheerd. De steenklomp passeerde op een afstand van 12.000 kilometer. Steenklompen van die omvang komen gemiddeld eens in de zes jaar zo dichtbij. Volgens deskundigen heeft er nooit een inslag gedreigd. Vanaf het middaguur rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling in verband met de zware onweersbuien die worden verwacht. Passagiers moeten volgens de NS rekening houden met vertragingen en extra overstappen. Dat advies is om de website van de NS en om teletekst in de gaten te houden voor actuele vertrektijden. Dan het weer. Vandaag opnieuw tropisch warm. Het wordt 26 tot 33 graden. In het westen vanochtend al wolkenvelden en enkele onweersbuien. En vanmiddag nemen die onweersbuien in activiteit toe. En verspreiden ze zich vanuit het zuidwesten over het land. Er is kans op hagel en zware windstoten. Vanavond en vannacht in het hele land stevige buien. Met kans op wateroverlast. Morgen trekken die buien naar het oosten weg. En is het met 19 tot 22 graden een stuk koeler. De dagen daarna buien, maar ook zon en ongeveer 20 graden. A, ah, verkeersinformatie. Het is een redelijk normale ochtendspits, maar wel met een paar ongelukken die lokaal voor veel oponthoud zorgen. Dat is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. De andere kant op loopt het nog vast tussen Hoeverlaken en Eembrugge over 8 kilometer. Dan de A50, Arnhem richting Os, tussen Renkem en Knopend Ewijk 13 kilometer stilstaan. Er is veel vertraging in die file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht voor het bergen van een vrachtwagen. Verkeer naar het zuiden dat omrijdt via de A325. Van Arnhem naar Nijmegen komt in een lange file terecht. Tussen Elst en de Waalbrug bij Nijmegen, 7 kilometer. Ook het andere alternatief, de A15, loopt vol. Van Nijmegen naar Rotterdam, tussen Ochten en Tiel, 9 kilometer. Eigenlijk is het beste alternatief nog een, of een lokale weg... of de A12 van Arnhem naar Utrecht. Op de A58, na een ongeluk, van Breda naar Tilburg bij Offenhout, 3 kilometer. En de N31, drachten richting Leeuwarden, tussen Garijp en Leeuwarden, 6 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Eerste onweersbuien hangen al boven Zeeland... en later vandaag kan het hele land ermee te maken krijgen. Kan, want zeker is dat niet. Toch neemt de NS al maatregelen. U hoort zo welke. We spreken met Radio 2 zendercoördinator Kees Toering... over een eventueel kwotum voor Nederlandstalige muziek... en er mankeert iets aan onze gezondheidszorg. De gezondheidszorg in ons land is veel minder goed dan die zou kunnen zijn. Dat concludeert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. In een advies dat vandaag wordt aangeboden aan minister Schippers. De Raad adviseert om het over een hele andere boeg te gooien. De gezondheidszorg moet gaan werken met duidelijke gezondheidsdoelen. Een dokter moet in het patiëntendossier opschrijven welk doel hij wil bereiken. We praten erover met Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Meneer Meijerink, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Is dat doel niet gewoon weg, maar misschien denk ik te simpel: beter worden. Ja, dat is het ook, tenminste, afhankelijk van wat je hebt, maar dat zou heel goed kunnen. En het opmerkelijk is dat in behandelplannen dat vaak niet staat omschreven. Daar staat wel omschreven wat een dokter gaat doen. Uh, maar daar staat niet omschreven waar die, waar, die, waar die op gericht is. Dus wat het resultaat moet zijn. Dat geldt bij individuele behandelingen, maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, ziekenhuizen als geheel. Wat staat er dan in dat soort dossier? Uh, wat ze gaan doen. Dus de verrichtingen. De verrichtingen. Ja, okay. de TBC, de diagnose-behandelcombinatie, wordt bijgehouden, zal ik maar zeggen. Ja, dat is de methode waarlangs uh, dokters en uh, ziekenhuizen betaald worden. En staat meneer Meijering dan uh, dat het beter worden, zoals Lara het noemt, in de weg? Ja, uh, uh, nou in de weg in ieder geval ben je dan niet in staat om bijvoorbeeld patiënten met elkaar te vergelijken. Om uh, te weten dat patiënten met dezelfde uh, ziekte, met dezelfde aandoening, uh, dat die bij verschillende behandelingen uh, ook een beter resultaat hebben. Dus van elkaar leren, um, uh, patiënten vergelijken en op die manier tot betere behandelingen komen, dat zit er dan niet in als je het resultaat niet, niet meet. En dat heeft nogal gevolgen, want in uw advies staat te lezen... dat de stijging van de levensverwachting in Nederland achterblijft... Ja. bij onze buurlanden. Ja. En dat er bijvoorbeeld tussen regio's in Nederland... grote kwaliteitsverschillen zijn. Is ja. het zo ernstig? Ja, ja, dat is zo ernstig. Um, natuurlijk, de gezondheidszorg in ons land is goed. Uh, de kwaliteit is behoorlijk aan de maat. Dus uh, dat kun je veilig zeggen. En daar zou de kous mee af zijn, maar dat is niet zo. Wij wijzen erop dat een aantal signalen... duidelijk de verkeerde kant op gaan. Dat we achterblijven bij landen waar wij ons mee willen vergelijken. Bijvoorbeeld de Noordse landen. Als je, dat, als je die vergelijking maakt op nationaal niveau, dan zie je dat we op onze tellen moeten passen, dat we achterblijven. Een heel belangrijk punt vind ik zelf, de sociale-economische gezondheidsverschillen. Dus dat, dat in ons land, je zou verwachten, sociaal land, je zou verwachten dat bij ons de verschillen tussen mensen met een hoge opleiding en mensen met een lage opleiding, dat die verschillen niet al te groot zijn. Nou, dat is wel het geval. Die, die verschillen zijn erg groot. Dus mensen met een lage opleiding hebben een uh, onacceptabel lagere uh, levensverwachting. Ja. En u zegt wel kwaliteit is goed, maar niet op alle terreinen. Hè. Bijvoorbeeld uh, de babysterfte, daar scoort Nederland bepaald niet goed op. Nee. Komt dat ook door deze, deze aanpak? Ja, als we dat zouden weten, zou het onmiddellijk opgelost zijn natuurlijk. Ja. Uh, maar wij brengen dat daar wel mee in verband. Dus wij, wij pakken een aantal signalen die over de kwaliteit gaan. En die kwaliteitsverschillen in de ziekenhuizen, zal ik maar zeggen... die zijn daarbij toch het meest in het oog lopen. Die zijn het belangrijkste. Hè? Dat mensen, wanneer ze in een ziekenhuis worden opgenomen... niet zeker weten dat ze de topbehandeling krijgen. Dat vinden we eigenlijk het meest ernstig. Uh, uh, wij pakken die signalen bij elkaar en zeggen... Uh, we, moeten onze, uh, we moeten op onze zaak letten, want dat gaat niet goed. En uh, wij zoeken het dan in dit advies... Zoeken het in, uh, de, ja, dat je de doelen als het ware stelt op nationaal niveau... maar ook in de behandeling en ook per ziekenhuis, zal ik maar zeggen. Toch is het me nog niet uh, helemaal concreet. Ik heb nog niet helemaal een beeld van die gezondheidsdoelen, meneer Meijerink. Want hoe, hoe ja. werkt dat? Stel um, een, een persoonlijk voorbeeld... mijn oma valt van de trap, breekt haar enkel. Wat zou dan het gezondheidsdoel moeten zijn bij haar? Nou, dat bij de behandeling een schatting wordt gemaakt uh, van de duur van de behandeling. En ook wat ze over drie weken of een maand of drie maanden weer kan. Ah, dus in haar patiëntendossier komt er dan te staan, uh, uh, oma van Lara, die moet over uh, twintig dagen weer ja. kunnen traplopen. Ja. Kunnen lopen, zoiets? Precies, precies. Ja, dat is precies de bedoeling. En als dan blijkt dat dat niet zo is... Ja, dan moet je bijstellen. En dan ben je blijkbaar uh, uh, met, met uh, toch niet de optimale behandeling bezig. Maar meneer Meijerink, dat vereist heel veel samenwerking van, van allerlei mensen. Kan dat? En, en willen ze dat? Ja. Ja, het vereist inderdaad heel veel samenwerking. Misschien kan ik dat uh, toelichten met een voorbeeld uh, van de gemeente uh, in Utrecht, maar ook bijvoorbeeld in Gorkum en ook bijvoorbeeld in Hardenberg. Ik noem drie plaatsen waarbij dat het geval is. Daar zie je een, een opmerkelijke samenwerking tussen de zorgverzekeraar, de gemeente uh, en de zorgaanbieders, uh, bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen en, uh, en huisartsen. En in die samenwerking worden doelen gesteld. Dus dit zijn, dit zijn goede voorbeelden van ontwikkelingen in ons land... waarbij die samenwerking, die echt niet vanzelf gaat... daar heeft u gelijk in, dat is, een, dat is een gevoelig punt... waarbij die samenwerking wel tot stand komt. En dan zie je, bijvoorbeeld in Utrecht, dan zie je resultaten. Dan zie je dat het aantal dikke kinderen in een wijk terugloopt. Dan zie je dat de zorgkosten in die wijk ook teruglopen. Nou... Dat is echt heel bijzonder. En uh, vandaar dat wij gesterkt door die uh, voorbeelden... Uh, denken dat je die kan moet. Toch is dit heel intensief, hè? ook voor bijvoorbeeld een huisarts. Heeft de huisarts hier wat tijd voor? Uh, als je het als routine, hè, dus dat stellen van doelen... als je dat als routine opneemt in het patiëntendossier... waar nu ook van alles in staat... Uh, dan hoeft het niet veel of misschien wel helemaal geen extra tijd te kosten. Wij hebben in ons advies aangegeven dat als je die kant op gaat... dat je een heleboel andere dingen die te maken hebben met het proces... en waar allerlei indicatoren over zijn afgesproken... die je moet melden aan de inspectie en weet ik wat... dat je daarin kunt beperken. Dus wij denken dat als je je richt op het resultaat dat je dan een aantal andere handelingen kunt verminderen. En u zei het al even tussen neus en lippen door. In, in die bepaalde gemeenten zou het schel kunnen schelen in de zorgkosten. Ja. Dat is natuurlijk wel van belang in ja. deze tijd. Ja, ja precies. Dit, dit advies gaat niet over de zorgkosten. U weet, de Rvz... Nee. Maar zou het helpen? Uh, uh, nou, Het Utrechtse voorbeeld maakt het duidelijk. Echt heel verrassend dat in Overvecht, dat is uh, de wijk waar ze het verst zijn op dit gebied... dat in die wijk, uh, en het is net bekend geworden uh, twee weken geleden... dat in die wijk de zorgkosten zijn teruggelopen. Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk tamelijk uniek. En ja. dat komt door die samenwerking, en dat komt door de gestelde doelen... en dat komt door de gezamenlijke aanpak. Riep Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Het rapport wordt later dus aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid. Het is kwart over acht. We gaan het hebben over het weer. Want daar gaat u mee te maken krijgen vandaag. Het kan wel eens een dag van uiterste worden als het om het weer gaat. Eerst eh, tropisch warm, net als gisteren. En dan later een koufront dat het land binnentrekt met eh, onstuimig weer. De NS, eh, misschien heeft u zelf ook wel een e-mail ontvangen van ze, past daarom uit voorzorg de dienstregeling aan. Anneloe van Egmond van de NS, goedemorgen. Morgen. U begrijp inmiddels van luisteraars dat het uh, nou, begonnen is. In ieder geval uh, aan de zeekant, bij Walgeren, in het zuiden van Nederland. Uh, betekent dat dat u nu al bezig bent met het treinverkeer? Nee, wij passen de dienstregeling aan vanaf 12 uur vanmiddag. En dat is uh, wat op advies wat wij gekregen hebben vroeg genoeg. Hmm. Wat, hoe weet u dat het, dat het om 12 uur begint? En hoe weet u waar het begint? Want wij begrijpen van onze weerman dat het heel onzeker is. Uh, ja, wij gaan af op de adviezen die wij van de meteorologische dienst krijgen. Uh, en wij zijn natuurlijk niet bang voor een regenbuitje. Dus dat zal nu in Walgeren zal misschien zullen de eerste druppels vallen. Het gaat om het echte zware weer. Om uh, windstoten van meer dan 100 km per uur. Om hagelstenen van 5 cm doorsnee, Dus dan denk aan een kippenei. Uh, en om, uh, om zware uh, blikseminslag. En wat houden die uh, aanpassingen in? Dat de treinen op hun gewone traject rijden, maar dat ze iets langzamer rijden. Dus dat ze een paar minuten langer doen over het stuk, wat ze normaal ook rijden. En echte lange treinen, die worden soms in twee stukken geknipt. Dat heeft natuurlijk gevolg, hè? want een paar minuten langzamer rijden, dan gaat de hele dienstregeling op de schop. Precies, precies. Dus een aantal hele knappe kroppen hebben we dat uitgerekend. En we hebben vannacht om twee uur hebben we dat uh, geüpload. En dat betekent dat nu iedereen op ns.nl... of op de applicatie op zijn telefoon, als hij dat heeft... Uh, kan zien wat dat betekent. En wij adviseren iedereen om ook echt... ook als je iedere dag hetzelfde stuk rijdt... vandaag even te kijken wat dat betekent voor jouw traject. Ja, maar je gaat toch niet al nu op de rem staan, uh, hoop ik? Of om twaalf uur, exact? Nee, het gaat om twaalf uur in. Ja, maar gaat, als, als het nou allemaal meevalt... Wat, wat, wat doet u dan? Nou, dan hebben we een dienstregeling die heel erg lijkt op die, die we altijd hebben. Uh, met een paar minuten verschil. Uh, maar als we niks doen, dan heb je kans dat alles in het rommel loopt. Maar u gaat sowieso langzamer rijden. Of nou hagelt of niet? Ja, dat, uh, dat is wat we nu gaan doen. Is dat en, niet een uh, klein beetje overdreven, mevrouw van Egmond? Want daarmee loopt u natuurlijk wel enorm vooruit op wat er komen gaat. Als het nou allemaal rustig blijft, dan is dat toch helemaal niet nodig? Ja, maar je kunt een dienstregeling maar één keer aanpassen. En we hebben heel veel van de winter geleerd. Afgelopen winter hebben we gewacht tot het inderdaad zo erg was als u suggereert mm -hmm. dat je moet wachten. En dan ben je dus te laat. Ja, ja en dan krijgt u de hele wereld over u heen. Ja, dan belt u mij ook. Ja, dat is zo. vragen nou. van God, waarom heeft u niks gedaan? Ja, vervelend zijn we. anne ja. van Egmond, dank dat u ons even te woord wilde staan. Hartelijk dank. En straks dan uh, hebben we het over uh, groenten. Nee, we hebben het niet over groenten oh. en muziek. Wat jij, ja, wat staat hier nou? Wat van eigen bodem komt is goed, groenten. Maar het gaat over muziek. En dan met name op Radio 2. U snapt het al, nederlands muziek en de PVV. Eerste verkeersinformatie maar. Bij de AWB, Wijnland Zwaan. Bij ben ja, normale op de spits. Ja, dat is echt wel iets anders. Op de A50 zijn grote problemen van Arnhem naar Os. Want uh, nou, niet over groenten, maar over kippenveren gaat het daar. Is een vrachtwagen gekanteld bij Knopend Ewijk. Geladen met kippenveren. Hoe verzin je het? Tussen Renkum en Knopend Ewijk staat 13 kilometer file. De opruimen neemt veel tijd in beslag. Omrijders staan in de file op de A15 richting Rotterdam. Bij Tiel 10 kilometer. Een andere alternatief is ook volgelopen richting Nijmegen. De A325 staat vol. Voorlopig is op de A50 de rechter ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We moeten weer even naar Nieuwegein. Negen zwaar gewonden, waaronder vijf in levensgevaar. Dat is uh, toch trieste balans van de brand gisteren in een verpleeghuis in Nieuwegein. De gewonden liggen in ziekenhuizen. De overige bewoners zijn elders opgevangen. Zoals bijvoorbeeld in Utrecht in verpleeghuis Albert van Koningsbrug. En daar is ook Mark-Robbie Visser. Ik zie dat... Ik kijk even op het stikkertje op het bed. Mevrouw Marcus heeft uh, nummer 5. U bent nummer 5 staat erop. Oh vijf? Ja. Ik weet niet waarom u... Waarom bent u... Uh... Nummer 5 ben. Nee, ja. ja. dat weet ik ook niet. Nummer 5 misschien van de 22 mensen die uit hier. Uit hoe gaat het met u? Bij mij gaat het ontzettend goed. Ja? Ja. Vertelt u eens hoe dat uh, gisteren gegaan is. Ik lag in mijn kamer. Ik heb al een kamer alleen. En uh, ik zat zo lekker bij mijn... Uh, ik te wachten, tenminste, op mijn bed te wachten om ontbijt kreeg. En toen dacht ik, wat hoorde ik toch? Op dat dak, een beetje op dat dak, een beetje. Ik dacht, dat gaat daar niet goed. Ik zag allemaal hele kleine vlammetjes. Hm? Echt hele kleine vlammetjes. In, in uw kamer? Ja, in mijn kamer. Toen kwam er weer een hele, uh, eigenlijk, een soort mist op me af. Toen werd de mist steeds dieper. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik had een groot glas water bij me staan. Ik denk, ik neem mijn zangdoek. En ik maak hem al En ik leg hem lekker op mijn hond. En dan zien we wel. En op een gegeven moment werd er zo'n diepe mist. Dat ik dacht, dan nou weet ik het niet meer. En ik ga dood. Ik denk, ik krijg geen lucht meer. Ik krijg gewoon geen lucht meer. Zullen we even aan mevrouw de Graaf uh, vragen hoe het afgelopen is? Want mevrouw de Graaf is uh, locatiemanager. Ja. Uh, me mevrouw weet zelf niet meer hoe, zij, uh, hoe, zij, hoe, ze, hoe ze eruit gekomen is, hè? Nee, de brandweer was natuurlijk snel ter plekke. En uh, ja, is als een dolle. Heeft iedereen geëvacueerd? Je uh, bent, u bent door de uh, brandweer uh, eruit gehaald. Ja, en zo waren er dus uh, ruim 130 mensen. Precies, klopt. Ja. Ja. ja, en we hebben gelukkig. Uh, en ze iedereen... hebben allemaal hulp nodig. Allemaal hulp nodig. Het zijn mensen die dementerend zijn. aan het reflideren waren. Ja. Mensen die uh, ja, bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben gehad. en wonen in het verpleeghuis. Ja, ja over of, of die mensen hebben het. Dus, ja. Ja. Ja. Je vraagt je als buitenstaander af. als die bouwvakkers er bijvoorbeeld niet geweest waren. hoe het dan afgelopen zou zijn. met ja. mevrouw Marcus en met de met, met anderen. Ja. ja. Je hebt ex, echt extra hulp nodig gehad. Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat er ook heel veel brander is gekomen. Uh, de buurt komt helpen. Medewerkers die het horen, die chasen naar de Geinsholv toe om uh, maar hulp te verlenen. Kan je hier een plan? Is dit in een plan te, te vangen dit soort calamiteiten? Ja, er zijn natuurlijk allerlei plannen. We hebben natuurlijk een BAV-plan binnen. Is dat in, in, in werking uh, geweest? Dat is in werking geweest, zeker. We hebben ook speciaal geoefend. Uh, extra, vanwege dat we in de renovatie zitten. Uh, Branders zijn natuurlijk getrainde mensen. En ja, de, de, de bouwvakkers zijn geroepen en zijn mee gaan ja. helpen. En iedereen helpt gewoon naarmate hij wat kan doen. Zeg meneer Leider iets van het verpleeghuis hier in Utrecht, u heeft eerder zelf ook zo'n calamiteit meegemaakt. Kan je dit voorzien? Kan je dit. Uh... Nou, wat uh, mijn collega net al zei, dat kun je voorzien. je voorzien. Je hebt je plannen, je hebt je rampplannen, je ja. hebt je bedrijfshulpverlening. Uh, maar als, het, als het de ramp daar is, ja, dan gaan de andere krachten spelen. En dan komen er dus mensen uit de buurt komen er helpen. En, ja, dat je zelf en die heb je in. dan ook nodig, denk ik, stel ik me zo voor. Ja. Die heb je nodig, ja, want het gaat natuurlijk om veel mensen. Je hebt veel capaciteit nodig. Uh, en uh, op deze manier is dat heel goed gegaan. En ook daarna heb je die mensen nog nodig. Want iedereen is natuurlijk opgevangen. Je ja. uh, ja, moet nog eten, drinken, verzorging. Uh, ja, er is niet niks gebeurd. Nou, mevrouw Marcus, ik denk dat u voorlopig hier in Utrecht blijft. Uh, als u het goed vindt. Uh, ja, dat hoop ik. Waar moet ik anders in, hè? Ik zal niet weten. U heeft wel geluk gehad, hè? Ik heb puur geluk ja. gehad. Maar weet je wat ik gedaan heb? Ik ben gewoon op een gegeven moment... Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga lekker bidden voor die mensen dat ze vannacht hier rustig zijn. Nou, ik geloof er, dat dat wel gewonnen heeft. Ze zijn zo rustig geweest. Het is dan zo bijzonder dat ja. je dat doen mag, eigenlijk. Vrouw Marcus was dat, die gisteravond ten nauwe nood gered kon worden uit de brand. Ja, het verpleeghuis in uh, Nieuwegein. Negen bewoners raakten gewond, waren zij net al. Vijf zijn daar, daarvan slecht aan toe. Vijf half negen, we gaan met even naar Radio 2. Ik heb de zomer in mijn baan. André Hazes, dit stond vanochtend op de playlist van Radio 2. Nou, dat mag wel uh, wat meer worden. Meer Marco Borsato, Jeroen van der Boom, uh, de dijk op Radio 2. Tenminste, als het aan de Tweede Kamer ligt. De meerderheid is voor het wetsvoorstel van de PVV... waarin staat dat Radio 2 tussen 7 uur s ochtends en 7 uur s avonds toch minimaal 35 Nederlands repertoire moet laten horen. Daar gaan we maar eens even over praten met Kees Toering... zendermanager uh, bij Radio 2. Meneer Toering, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel Nederlandstalige muziek draaien jullie? Nou, we draaien, als je het aantal plaatjes telt, en dat doen we dan uh, wel eens... dan uh, kom je uit ongeveer 20 van het aantal platen... wat we per week draaien, is Nederlands product. Hè, uh, en daarvan uh, ruim de helft uh, Nederlandstalig. Ah, dus je komt nog 15 tekort. Ja, zo'n zo 8% kom je, kom je tekort. Uh, uh, en uh, ja, wat is tekort uh, als je het aantal plaatjes stelt? Hè? Maar wij doen natuurlijk veel meer. Mm. Uh, je uh, organiseert evenementen, concerten met Nederlandstalige artiesten. Hele populaire uh, vaak, maar ook soms de meer uh, uh, ja, de talenten, zeg maar. Die we ook alle ruimte willen geven. Dus uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt, um, dan, dan kom je natuurlijk een heel eind verder. De impact daarvan is ook veel groter dan alleen die plaatjes die je draait. U vindt eigenlijk dat u wel genoeg doet? Oh. Nou, We doen heel veel. Radio ja, 2 is het station, uh, van, van de grote stations, het station dat al tien jaar lang de meeste Nederlandstalige muziek draait. We zijn daar uh, ja, leading. Um, en uh, die, die rol wordt, uh, wordt ook door, uh, door iedereen in de wereld van de Nederlandstalige muziek uh, erkend. Hm. Maar, maar wacht even, die, die rekensom, hè, van die 20 procent, is dat een... Uh... Is dat een optelsom en een aftreksom achteraf? Of bepaalt u dat vooraf? Dat we, nee, we ongeveer palen... daarop moeten moe... nee. uitkomen? Nee, we bepalen het niet uh, vooraf. Wij hebben wel in al onze plannen en al onze uh, doelstellingen uh, staan al jarenlang. dat wij op het uh, gebied van Nederlands product. Hè, dus niet alleen Nederlandstalig, maar ook Engelstalig product van Nederlandse artiesten. maar dat we daar uh, de belangrijkste, uh, belangrijkste station in willen zijn. En uh, ja, dan zorgen we ervoor dat er ook heel veel uh, muziek wordt gedraaid... en evenementen worden georganiseerd met Nederlandse artiesten. Uh, ja, daar zitten we bovenop en uh, terecht. Want er is gewoon heel veel mooi en goed uh, kwaliteitsvol uh, Nederlands product. Uh, en dat omarmen wij uh, graag en al heel lang. Wat vindt u er dan van dat uh, de Tweede Kamer zich bemoeit met uh, de inhoud van Radio 2? Nou ja, kijk, op zich is het heel mooi dat er uh, aandacht is voor radio, uh, ook in de Tweede Kamer. Iedereen uh, mag er wat mij betreft in bezig zijn. <lacht> uh, ja, ook op dus deze manier? Is, uh, nou, kijk, ik vind dat um, uh, quota, daar praat je over, moet je eigenlijk daarmee gaan hanteren. Als er iets aan de hand is, als er iets uh, uh, uh, niet goed gaat. Hè, bijvoorbeeld in de visserij zijn quota uh, op een gegeven moment ingebracht. Uh, de, daar, daar praat je dan over. Maar met de Nederlandse muziek in het algemeen, Nederlandstalige popmuziek, gaat het heel erg goed. Bijzonder goed. Dus de noodzaak om hier nu uh, ja, uh, tot quota over te gaan, moet allemaal nog gebeuren. Maar uh, ja, die maar, is niet zo. Nee, maar vergelijken met visserij gaat natuurlijk niet helemaal op. Zo zou de politiek zich bemoeien met de inhoud van uh, radioprogramma's. Daar kunt u toch niet voor zijn? Nou, het is niet zozeer ja, inhoud, het is het aantal uh, muziek, het uh, aantal platen die, die uh, gedraaid moeten worden. Dat is nog iets anders, maar je praat over een quotum en ik vind een quotum moet je hanteren als er iets nodig is om te bereiken. En uh, wij bereiken al heel veel en we doen heel veel goede ja. dingen met. Uh, Gerustgesteld, gerustgesteld door minister Van Bijsterveld, die heeft gezegd... ik wil niet ja. op de stoel van de programmamakers gaan zitten. Ja, nou, dat is heel verstandig. Het uh, debat moet uh, sowieso nog worden afgerond. Maar ik vind het heel verstandig dat de minister uh, dit heeft gezegd... en uh, dat ze ook heeft aangegeven daar wel eens met Hilvers om over te willen praten. Nou ja, ze is van harte welkom, want uh, praten over uh, muziek is altijd leuk... en uh, in relatie met radio al helemaal. Kees Toering, zendermanager bij Radio 2. Dank u wel. Graag gedaan.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl/slash mogelijkheden. UWV, werken aan perspectief. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Dienstregeling NS, aangepast vanwege noodweer en bezuinigingen op cultuur, gaan door. Het is half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Vanaf het middaguur rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling in verband met zware onweersbuien. Bij onweer met zware windstoten en hagel moeten de treinen langzamer rijden en dat zal de dienstregeling verstoren.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 Staatssecretaris Zelstra verandert voorlopig niks aan zijn bezuinigingsplannen voor de cultuursector. In de Tweede Kamer wees hij gisteravond alle voorstellen om die plannen te verzachten af. En hij ging ook niet mee met moties van de regeringspartijen om zo'n 15 miljoen minder te bezuinigen. In Den Haag protesteerden gisteren zo'n 7000 mensen op het Malieveld tegen de bezuinigingen. En staatssecretaris Zelstra had er wel begrip voor. Ik snap heel goed wat de mensen op het Malieveld heeft bewogen. Kijk, die zetten zich met ziel en zaligheid in voor de cultuur. En er zitten pijnlijke keuzes in. Dus dat mensen daar niet blij mee zijn, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar we moeten de reisfinanciën op orde krijgen. We moeten de afhankelijkheid van overheidssubsidiering achteruit dringen. En daarom hebben wij de keuzes gemaakt. Maar ik snap dat het pijnlijk is. Staatssecretaris, wees erop dat er nog altijd 700 miljoen beschikbaar blijft voor de cultuur. Vandaag begint Operation Return 2. Dat is het vervolg op de operatie om Britse voortvluchtige criminelen op te pakken. De politie Amsterdam-Amsterdam zet nieuwe foto's van zware Britse criminelen op de politie-site. De mensen die wij op de site gaan zetten vandaag, dat zijn zes gezochte Britse criminelen. Waarvan wij denken dat zij zich in Amsterdam of omgeving ophouden. En wij zijn erg naar ze op zoek. We willen ze graag terugsturen naar Engeland... omdat ze daar dan hun straf kunnen gaan uitzitten. Vorig jaar zijn er zes misdadigers op de lijst gezet... en daarvan zijn er twee opgepakt. Amsterdam is een populaire onderduikplaats... voor Britse voortvluchtige criminelen. In de Verenigde Staten is het nucleaire laboratorium in Los Alamos gesloten in verband met een bosbrand. Het vuur in de staat New Mexico brak zondag uit en bereikt mogelijk ook het lab waar in de Tweede Wereldoorlog de eerste atoombom werd ontwikkeld. Duizenden bewoners van de stad Los Alamos zijn geëvacueerd en ze proberen de moed erin te houden. We like to save this town. It's a small town and we've had a really bad fire 10 years ago. So Let's see what happens and make each day count and help everyone and just keep on looking after each one. That's all we can doen right now. Volgens de directie van het instituut is het radioactieve materiaal op het terrein veilig opgeslagen. Het gaat wat beter met Happy Feet, de jonge keizerspingwin... die vorige week aanspoelde op een strand in Nieuw-Zeeland. Die is een aantal keren geopereerd om 3 kilo zand uit zijn maag te halen. En die operaties verliepen voorspoedig. Hij bleef vrij stabiel throughout die procedure. Het was double the amount de tijd van de laatste twee procedures. temperatuur, rate, respiration. Ja, yeah, er waren no geen complications, dus dat is heel goed. Happy Feet dacht waarschijnlijk dat het zand sneeuw was waarmee hij zich kon koelen. Er zit nog wel zand in zijn maag en darmen, maar een dieet van zeer vette vis moet ervoor zorgen dat het resterende zand op natuurlijke wijze naar buiten komt. En dan een pijnlijke blunder voor Michelle Bachman, een van de Republikeinse Amerikaanse presidentskandidaten. Ze vergeleek zichzelf met een beruchte seriemoordenaar. Bachman, die uit Waterloo in Iowa komt, zei dat ze net als haar beroemde plaatsgenoot John Wayne Amerika omarmt. En dat ze zich net als hem voor het land wil opofferen. En ze bedoelde natuurlijk de filmster John Wayne, maar die woonde 250 kilometer verderop. Well, what I want them to know is, just like John Wayne was from Waterloo, Iowa, that's the kind of spirit that I have, too. It's really about not being ashamed of America, it's embracing America, loving America, sacrificing for America. Die John Wayne uit Waterloo vermoorde in de jaren 70 33 jongens en werd in 1994 geëxecuteerd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. De tropische warmte moeten we vandaag bekopen met onweersbuien. De eerste buien zijn al actief in de buurt van Zeeland... en in de loop van de dag zullen meer regio's met deze onweersbuien te maken krijgen. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten, hagel- en wateroverlast. Al met al een situatie om te degen rekening mee te houden. De temperatuur ligt nu zo rond de 20 tot 22 graden... en loopt gestaag op naar tropische waarden van 30 tot 34 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.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 ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er staat ruim 200 kilometer file. Dat is relatief normaal. Toch zijn er wel vrij veel ongelukken gebeurd. Dat zien we vooral bij Nijmegen. En op de A12 ging het mis. Van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Gouda staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dat loopt daardoor vooral vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en Knoopend Gouwen staat inmiddels 8 kilometer stil. Dan de problemen bij Nijmegen. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Eerst tussen Elst en knooppunt Valburg, 3 kilometer. Na een aanrijding is de linker rijstrook dicht. Maar de echte problemen zitten op de A50. Die loopt van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 14 kilometer file. Voor het bergen van een vrachtwagen is daar de rechter rijstrook dicht. Je kunt omrijden via de A15, maar daar loopt het wel vast richting Rotterdam. Daar staat voor Tiel, 10 kilometer. De A325 van Arnhem naar Nijmegen staat vol. Voor de Waalbrug, 7 kilometer.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 bijna tien over half negen, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Heel veel meer over Wimbledon, op die manic, over die Manic Monday, leest u op NOS.nl. Even doorklikken naar de sport. Nou, vandaag gaan de vrouwen beginnen met hun kwartfinales En dat zijn eh, onverwachte wedstrijden. Manic Monday indeed, gisteren vlogen in één klap een heleboel kanshebbers eruit. We praten erover met Marcella Mesker. Marcella, gisteren, de zusjes Williams en Wozniakki eruit. Was dat ja. voor jou ook een verrassing? Nou, dat was wel een, een grote klap. Ja, dat ze er alle twee uitvliegen, Zowel Serena als uh, Venus. Toch uh, de laatste jaren uh, de grote uh, kampioenen, de grote favorieten. Altijd goed op Wimbledon. Altijd beter dan de rest. En dan ineens, uh, op één dag uh, vliegen ze er alle twee uit. Dus ik moet zeggen, dat was wel een, een grote verrassing. Had dat met het weer te maken? Of uh, was er wat anders aan de hand? Nee, nee, nee. nee. Kijk, je moet natuurlijk uh, verder kijken dan dat. Venus is 31, uh, Serena wordt in kort 30. Ze hebben in hun uh, carrière eigenlijk nooit heel veel wedstrijden gespeeld. Ze hebben altijd periodes gehad van blessures of dat ze gewoon maandenlang geen toernooien speelden. Maar ja, hoe ouder je wordt, uh, hoe harder dat erin hakt. Mm -hmm. en Serena heeft bijna een jaar niet gespeeld. Venus sinds de Australian Open niet meer. Dus ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk een keertje op. Dan heb je toch dat wedstrijdritme nodig. Dat zag je zeker bij Venus Williams. Die speelde heel uh, matig hoor, tegen de Bulgaarse uh, Pironkova, die toch ook een soort angstgeekner van daar is. Want van de drie keer uh, tegen haar had ze al twee keer verloren. En Serena Williams, ja, die speelde echt niet zo slecht. Maar die trof een tegenstandster in de Franse Marion Bartoli... die toch echt heel erg goed speelde. En in een uh, ja, geweldige periode van haar carrière zit... halve finale Roland Garros. Ze won het gewastoernooi van Eastbourne, waar iedereen meedeed. Ook Serena, ook Venus, ook Svonareva, ook Sam Stodester. Iedereen speelde daar en Bartoli won. Ze stond ook al eens... in in de finale van Wimbledon in 2007. Maar omdat het een beetje een apart typetje is... komt die nooit zo op de voorgrond. En eh, tennissen op gras, dat kans, en ze was gewoon beter. Dus het was een prachtige partij. En Serena Williams was eigenlijk nog wel tevreden over haar eigen spel. Dus dat was een hele goede wedstrijd. Venus Williams die speelde er ver onder haar kunnen. En dat aparte typetje, Bartoli, gaat die Wimbledon dan <tie> nu ook winnen? Ja, aparte typetje. Uh, dat, dat slaat eigenlijk op al die rituelen. Kijk, we kennen Nadal met het uh, trekken van de broek uit de beelden. het, het hijzen van de sokken, uh, het haar achter de oren, uh, de, de zweetbanden. Maar die Marion Bartoli, ja, die staat te springen. Die doet oefenslagen bij de return. Dan slaat ze dus gewoon voorhands en backhands droog in de lucht. Ze staat op en neer te dansen. Vrij irritant, hoor, voor een tegenstandster. Maar iedereen is er zo onderhand wel aan gewend. Maar het is niet echt een heel uh, knap... En een aantrekkelijk gezicht om het zomaar uit te drukken. Maar uh, het is voor haar een manier om zich te focussen en om te concentreren. En daar is ze toch heel erg ver mee gekomen. En ja, ze kan nog wel eens verder gaan komen. Ze speelt vandaag. Tegen de Duitse, groot talent, Sabine Lissiki. Uh, nou, die staat lager op de ranglijst. Uh, ik verwacht daar ook weer een spetterende partij van. Uh, het ligt een beetje open bij de vrouwen, want we hebben nu acht kwart finalisten. Geen Amerikanen meer, want Sinus en Serena zijn weg. Geen nummer één van de wereld meer, Caroline Wozniacki. Acht Europeanen, waaronder maar één uh, grote naam. En dat is Maria Sharapova. Is De enige met ja, een aantal Grand Slams achter haar naam ook uh, degene die Wimbledon heeft gewonnen. Dus ja, zij wordt meteen betiteld als superfaas via favoriet. Maar ja, Bartoli of Lissiki um, of een uh, Pironkova of een Petra Kvitova uit Tsjechië. Nou, het zegt je allemaal nog niet zoveel. Maar let op, er komt misschien een hele nieuwe kerstverse wimbledon kampioenen. Wordt in ieder geval interessant. Marcella Mesker hoorde u over Wimbledon. Stel, u bent klant bij uh, DSB Bank of was dat bij iSafe. Nou, die banken komen in grote problemen. U bent gedupeerd en u zoekt iemand die voor uw belang opkomt. Dan is het best moeilijk kiezen uit de vele claimstichtingen die plotseling opduiken. Hebben ze nou vooral uw belang of uw geld in het oog, bijvoorbeeld? Um, of gaat het om iets heel anders? Om het kaf van het koren te scheiden komt er nu de gedragscode claimstichtingen. Um, er worden regels opgesteld door de sector zelf. De vereniging effectenbezitters, de VEB, was betrokken bij de totstandkoming van deze gedragscode. En wij eh, hebben contact met de directeur van de VEB, Jan Maarten Slachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is een claimstichting eigenlijk precies? Kunt u dat eens uitleggen? Een claimstichting is een, een verzameling gedupeerden. Die worden vertegenwoordigd door een bestuur. Uh, en die gaan op zoek naar... Mogelijk een advocaat, maar het kan ook een andere uh, hulpverlener zijn die hun belangen gaat, uh, gaat behartigen en vertegenwoordigen. En gaat, gaat proberen om zoveel, zoveel mogelijk compensatie te krijgen voor, uh, voor de gedupeerden. Wat is er fout gegaan bij de claimstrichting? Heeft u daar voorbeelden? Nou, er is, er is nog niet zo heel veel fout gegaan, maar je ziet inderdaad wel een enorme, uh, een enorme groei van die sector. Het is echt een, een volwaardig uh, deel geworden van de, van de rechtshulpindustrie. Uh, en daar horen, uh, daar horen gedragsregels bij uh, over transparantie, over, over verantwoording. Maar die hoef je toch niet op te stellen als het allemaal goed gaat? Ja, uh, over, over, uh, ik heb niet het initiatief genomen tot de, claim, uh, tot de claimcode. Ik begrijp dat hij er komt. Uh, ik, we, hebben, we hebben meegeholpen met, uh, met het komen. We hebben ons input geleverd. Dus waarom hij er nu moest komen is eigenlijk niet de vraag, uh, niet de vraag aan mij. Hmm. Maar aan de opsteller uh, Jürgen Lemstra. Maar u zegt dat een volwaardig onderdeel moet dat worden. Is het dan dan nu niet? Wordt er geld verdiend uh, aan naïeve consumenten? Nou, kijk, er wordt in ieder geval wel geld verdiend. Uh, wat, wat ons betreft is eigenlijk de ideale vorm... Van, van een claimsstichting, Dat is de beste vorm voor de consument. Waarbij consumenten zich met elkaar verenigen... Uh, en uh, rondom een probleem. En daar vervolgens... Uh, ...rechtshulpers bij, uh, bij zoeken, een advocaat bij zoeken of, of een andere, uh, andere organisatie. Uh, dat dus echt bottom-up uh, ontstaat. Nou, zo is natuurlijk ook de VEB ontstaan. Dat zijn beleggers die met elkaar samengegaan uh, zijn om hun belangen te vertegenwoordigen. Dat is, dat is eigenlijk de fraaiste manier. Wat je natuurlijk heel veel hebt gezien de afgelopen jaren... ...is dat advocaten uh, een probleem signaleren, uh, een stichting oprichten... ...en daar klanten bij gaan, uh, bij gaan zoeken. Nou, in zo'n geval moet je als consument natuurlijk altijd goed uitkijken wat je eigenlijk betaalt... Uh, voor die advocaat en wat hij ervoor gaat doen, wat, wat de belofte is. Nou, dat zijn dingen die, uh, die in de claimcode worden geadresseerd. Het moet echt goed, goed transparant zijn uh, wat, uh, wat de consument eigenlijk mag, uh, mag verwachten. En het feit dat er uh, zoveel van die claimstichtingen zijn... Hè, bij het faillissement van DSB waren het er geloof ik in totaal uiteindelijk veertien. Um, helpt zo'n gedragscode daarbij? Nee, het is niet een uh, soort uh, ja, marktordeningsmiddel. Uh, het is dus niet zo dat je... Uh, dat je mensen kunt gaan uh, verbieden om een claimstichting te beginnen. Dat zou ook heel, heel verkeerd zijn. Uh, hé, laat, laat duizend bloemen bloeien is toch wel een beetje devies. Uh, maar het betekent in ieder geval wel dat al die claimstichtingen... Die, als ze zich in ieder geval willen houden aan die code... Uh, dat ze duidelijk moeten zijn over uh, hoe het precies zit uh, met het bestuur... Uh, wie wat uh, te zeggen heeft over de kas uh, en, en, en dat soort zaken. En wie zou het moeten uh, in de gaten houden? Wie houdt dat toezicht? Uh, iedere claimstichting moet naast een bestuur ook een raad van toezicht hebben met uh, onafhankelijke mensen. Uh, echt onafhankelijk van, de, van het bestuur en ook onafhankelijk van bijvoorbeeld de advocaat die gaat optreden voor de, voor de stichting. Uh, en uiteindelijk is de bedoeling dat, de, dat het naleven van de code ook wordt gemonitord. En wie dat gaat, worden, uh, wie dat gaat doen, dat is nog niet helemaal zeker. Uh, maar ik begrijp dat het ministerie van, van justitie wordt gevraagd om daar een, daar een voorstel voor te doen. Ja maar, ter slachter van de vereniging effectenbezitters. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En zo dadelijk een bon voor een borrel onder de 16. Daar gaat de Kamer vandaag over stemmen. De voors en tegens hoort u zo op radio 1. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Um, zijn bijvoorbeeld de problemen op de A50 al voorbij? Nee, nee, die zijn nog uh, uh, ja, in volle gang. Op de A50 staan flinke files. Sowieso rond Nijmegen is het uh, opvallend druk. Daar kom ik zo op. Een ander probleem zit bij Gouda op de A12 vanuit Den Haag. Na een flinke ongeluk tussen Zevenhuizen en Gouda. 5 kilometer file. Loopt ook helemaal vast op de A20 vanuit Rotterdam voor knooppunt Gouwen. Dan die A50 Arnhem richting Os. 15 kilometer file voor knooppunt E-Wijk vanaf knooppunt Grijshoort. We zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Ook op alle andere wegen rond Nijmegen loopt het vast. En er is een nieuw ongeluk gebeurd op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Er staat en Valburg, 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de N31 na een ongeluk drachten richting Leeuwarden staat voor Leeuwarden 5 kilometer. Wij Zwaan, dank Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 60.000 Nederlandse ambtenaren en knielmilitairen hebben in de Tweede Wereldoorlog in de Japanse interneringskampen gezeten in Indonesië. In die periode kregen ze geen salaris. Ze kregen dat ook niet uitbetaald toen ze na de oorlog in Nederland aankwamen. Deze Nederlandse oud-militairen en oud-ambtenaren willen nog steeds wel uitbetaling van achterstallig loon en pensioen. En bovenal ook eerherstel. De Tweede Kamer praat vanmiddag over deze kwestie alweer. We praten het er ook over met Jan de Jong, Hij is van het Indisch Platform. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier. Uh, 60.000 oud-militairen en ambtenaren, 65 jaar geleden. Hoeveel zijn er nog in leven? Van de eerste generatie minder dan 1000. En van de tweede generatie waar ik toe behoor, zo'n uh, zo 60.000 waarschijnlijk. Met andere woorden, het heeft wel lang geduurd. Het heeft 65 jaar lang geduurd. En eigenlijk duurt het tot op de dag van vandaag nog. Ja, Want ook vandaag is er niet een garantie dat ze eruit komen. Absoluut niet. Wat we wel hebben, en dat is sinds kort, dat wij goede relaties hebben met, met de Tweede Kamer. Met de commissie VWS van de, van de Tweede Kamer. We hebben eigenlijk pas sinds twee jaar dat men naar ons luistert, ons begrijpt, probeert te begrijpen. Het is een hele ingewikkelde zaak. En uh, wat uh, momenteel uh, tegen ligt, dat is weer de staatssecretaris. Hmm. Laten we eens even het uh, wat concreter maken, ook voor luisteraars. Want ja. uh, uh, u bent zelf een, een voorbeeld. U zegt zelf wel, ik ben van de tweede generatie. Betekent ja. dat uw vader heeft in de Jappenkamp gezeten? Ja, zelf ook. in 1938, toen was ik zes jaar, toen zijn we naar Indië gegaan met het gezin van zeven kinderen. En we hebben drie prachtige uh, vooroorse meegemaakt, dat is een paradijs. En toen brak de oorlog uit. En toen zijn we aan het kamp terechtgekomen. Mijn vader in de kamp. Ik ging oorspronkelijk eerst in de vrouwenkamp. Als je tien jaar was, ging je apart in de jongenskampen. Daar hebben we dus een paar jaar op de camping doorgebracht. Hmm. En leeft uw vader nog? Hè? Nee, die leeft niet meer. Nee. Die, heeft, die is gewoon een redelijke leeftijd wel bereikt. En Mijn waar gaat ook. het u dan om? Wat Waar nou, het om gaat, Nederland is het enige land ter wereld... wat na de oorlog zijn ambtenaren niet heeft betaald. En nooit een cent compensatie heeft gegeven voor de schade. Iedereen is alles kwijtgeraakt. We vergelijken ons met uh, geallieerde landen in, uh, zoals de Engelsen in, uh, in Azië. Die hebben na de oorlog de ambtenaren betaald, scha uh, uh, uh, schadevergoeding gegeven... en daarnaast, vijftien jaar geleden, nog een aparte geste van 15.000. Is dat we... wat u ook wilt? Of wilt u alleen maar dat achterstallig loon uit de jaren 40? Vragen, van we vragen land? geen smartengeld. We hebben het puur over geld waar onze ouders recht op hadden. Dat loon, hè? wat uit dat loon. in de jaren Solaris 40 Dat loon, salaris en, en, en, uh, en uh, pensioen, zeg maar. Om, om hoeveel zou het gaan? Ja, het ligt aan hoe groot neem je de doelgroep? Je had het al over ja, wie nog leven zijn. Er zijn er duizend, erbij snel klaar. 800 maal een bepaald bedrag. Maar uh, wij vinden dat, we de, dat het de uitstel niet moet honoreren. Dat ook de tweede generatie moet mee, meegenomen worden. En dan praat je misschien over 60.000 personen. In werkelijkheid, als je het bedrag uh, gaat vermenigvuldigen naar uh, ja. uh, uh, uh, euro's nu... Er komen 50 miljard terecht, maar daar hebben we het niet over. Nee, maar is dat geld echt nog belangrijk? Of zegt u, die, nee, die gesten... Het gaat vooral we om erkenning dat de respectievelijke overheden fout hebben gemaakt. Dat is echt, er zijn twee dikke NIOT-rapporten over. En dat is gewoon een, een kruisgang van de allemaal hele rare de handelingen... waardoor we steeds laten we zeggen, de, de verliezer waren. Wij willen erkenning van die fouten van de respectieve regeringen. We willen excuses... En niet zo even wat verborgen. Maar officiële excuses door de minister-president aan onze doelgroep. En bovendien een vorm van compensatie. Die meer symbolisch is dan een werkelijke schadevergoeding. Maar ik hoorde u nu zeggen, de staatssecretaris ligt nu het dwars. Wat is er aan de hand? Ja, nou we waren heel ver met mevrouw Bussemaker. Wat namelijk speelt, er is een jaar uh, uh, tien geleden, is er een zogenaamd gebaar geweest. Dat was gegeven naar aanleiding van een groot onderzoek... voor alle mensen die na de oorlog uit de kampen zijn teruggekomen. In Europa en, en Indië. Dat was dus voor de Joden, Sinti en Roma en de Indische groep. En dat betrof uiteindelijk een, een, paar, een paar duizend euro. Mm -hmm. En het was puur en alleen voor de kille en koele ontvangst na de oorlog. Oké, okay, en, en wat is er met deze staatssecretaris Marlies nou, Vathuizen van Zand? Uh, en deze regeling had niets te maken met compensatie voor salaris en, en schadevergoeding. Maar dat is op een of andere manier op de wandelgang terechtgekomen. En de ambtenaren die houden dit vol en zeggen: er is uh, finale kwijting geweest. Ja, er is ja, een re ja. En we waren met mevrouw Busmaker, na jarenlang, we er bijna in geslaagd om haar te overtuigen van een fout. Want ze, is gewoon, ze heeft het altijd parlement verkeerd voorgelegd. En toen hadden we een, een, een kabinetscrisis. Toen kwamen we aan deze nieuwe staatssecretaris. We hebben in december vorig jaar gevraagd voor een, uit, voor een afspraak. Die werd steeds meer uitgesteld. Uiteindelijk hebben we een, een, een kennismakingsgesprek met haar en de presi uh, minister presidentschap in de Rutte. Mm -hmm. En toen had ze de datum bij zich. Toen hebben we daar een keer gezeten en het liep uit op een grote ruzie. Nou ja, het, het, het, het gaat maar door. En de maar tweede sorry. keer heeft ze gewoon geweigerd met ons te praten. Oké. Okay. Um, we zijn erg benieuwd hoe dat vandaag afloopt in de Tweede Kamer. En uh, u met ons vermoed ik zo. Jan de Jong, dank u ons even wilde bezoeken hier in Hilversum van het Indisch platform, hij. Dan naar jongeren en alcohol. Want wordt het voor jongeren onder de 16 strafbaar, als ze in het openbaar alcohol drinken? Het kabinet wil dat jongeren tot 16 jaar een boete krijgen. In de Tweede Kamer wordt daar vandaag over gepraat en gestemd. Van het Centraal Bureau voor levensmiddelen is Henrike Krielaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor een strafbaar stelling? Uh, ja, wij denken dat dat een, uh, een goede straf is. Waarom? Um, nou ja, uiteraard blijft uh, de ondernemer die alcohol verkoopt of alcohol schenkt uh, ervoor verantwoordelijk om dat uh, niet te verkopen, om geen alcohol te verkopen aan uh, iemand onder de 16 jaar. Maar daarnaast is het goed dat ook een jongere die uh, nog geen 16 is, het signaal krijgt van nou, uh, dat is niet goed, het, uh, dit kan niet, dit mag ik niet doen. Hm. En ja, dat moet heeft die... een afschrikplek in de werking. Ja, ja, dat hoopt u dan, als die bonnen worden uitgedeeld. Want uh, wie moet ja. die bonnen gaan uitdelen? De politie heeft het al heel erg druk. Uh, ja, dat is uh, in, in het voorstel nog niet opgenomen, maar ik zou me ook goed kunnen voorstellen dat degene die, uh, uh, die uh, of die kijkt of de ondernemer zich aan zijn, uh, zijn plicht houdt, of uh, daar ook uh, die, voor de jongeren uh, ja kijkt of de jongeren doen wat ze moeten doen. Hmm. Directeur van het Alcoholinstituut Stap, Wim van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor strafbaarstelling? Uh, nee, ik kan me voorstellen dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld op straat... als de politie tegen groepen jongeren aanloopt met veel drank... dat daar dan een bepaalde regeling voor wordt getroffen... wat gedeeltelijk nu ook al mogelijk is. Maar uh, in relatie tot het aankopen in de supermarkt... en in relatie tot het aankopen in de horeca zijn we daar geen voorstander van. Om, omdat we niet weten hoe dat uitpakt. Het is dus uh, eigenlijk een soort ex internationaal experiment... En in de tweede plaats, uh, het kan aantrekkelijkheid van alcoholverval uh, zeg maar in, in de hand werken. En wat essentieel is, is dat natuurlijk, en dat gaf u zelf al even aan: dat natuurlijk de handhaafbaarheid eigenlijk voorop moet staan. Ja. Je kunt iets strafbaar stellen, maar het hmm. moet ook te handhaven zijn. En over die aantrekkelijkheid, u, u denkt dat het dan nog extra spannend wordt? Voor bepaalde jongeren zeker wel. Kijk, we hebben, het, we hebben alcohol erg aantrekkelijk gemaakt. We, hebben dat, uh, we stollen dat uit in de supermarkt. We bedenken allerlei nieuwe producten. We maken er reclame voor. Dus we lokken jongeren eigenlijk uit om toch maar zoveel mogelijk te drinken. Zoveel mogelijk soorten te drinken. En dan vervolgens krijgen ze het wit uh, zeg maar op de neus. Ja, en... Nou, me mevrouw Krielaert, uh, het wordt zo ja. alleen maar aantrekkelijker. Want. Uh, het wordt spannend om het toch te gaan drinken. En bovendien, niet, het is niet de handhaven. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, nou, ik denk, ik denk dat een bepaalde groep jongeren zich niet aan dit uh, soort regels gelegen laat liggen. Uh, maar een, een andere groep, die zal zeker uh, uh, nadat dat een keer is gebeurd, uh, denken... nou, dit ga ik niet, uh, niet nog een keer doen. En daardoor zal het aantal jongeren dat alcohol probeert te kopen uh, teruglopen. En dat is wat we met deze wet, uh, wet willen. Meneer Van Dalen schuift de branche een beetje de verantwoordelijkheid van zich af? Ja, voor een deel wel. De, de branche is natuurlijk al jaren verantwoordelijk om dit zo te doen. Dat is al lang in de wet opgenomen. De branche heeft ook op een bepaalde manier het ook wel geprobeerd. Ja, het lukt niet echt, hè? Maar het lukt niet echt. En er zijn, uh, in, inmiddels zijn er uitstekende systemen om die leeftijd echt aan de kassa perfect te controleren. En die systemen, uh, die worden, het wordt geweigerd door de supermarkten bijvoorbeeld om die systemen integraal in te voeren. Er zitten natuurlijk altijd wel wat praktische bezwaren aan, maar het kan dus wel. En uh, het geldt ook voor de horeca. De horeca let bijzonder slecht op de, op de leeftijden. Uh, dat stellen we vast met zogenaamd mysterieonderzoek. En uh, We weten dus eigenlijk dat het beter kan. Uh, we ja. weten ook, natuurlijk, de ouders spelen ook een belangrijke rol. Die hebben thuis natuurlijk de verantwoordelijkheid. Maar binnen de huidige mogelijkheden zijn er echt tal van mogelijkheden om, om de situatie te verbeteren. Goed, hartelijk dank Wim van Dalen, directeur van het Instituut. Stap. En Henrike Krielaert van het Centraal Bureau voor Levensmiddelen.